was a crash, and this guy sets against the wall. It's perfect, and on the inside, nobody's really having the pay. It's Hector, louder, feel no. It's Lafitte and the Pioneer, and it looks as though they are all this time facing round Vandervosk on that one. Yes, indeed they are up the hill.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 behoorlijk wat uh, prijzen uh, gevraagd uh, misschien gaan worden. Nou, ik weet niet uh, of het uh, allemaal overdreven is. Dat weten we dus uh, niet. Maar goed, uh, pole position van The Last Wave, dat uh, was uh, het openingsnummer. En daarom dacht ik, ach, we gooien hem nog een keer weer er tegenaan. Dat anthem van uh, de Formule 1. En trouwens, het is dit weekend wederom een Grand Prix weekend, want uh, er is ook uh, een, weer een Formule 1 wedstrijd in Italië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 En uh, toen was ja, dat moeten we eigenlijk wel ergens voor gebruiken. Dat is eigenlijk wel cool. En dan laten we proberen een liedje eromheen te schrijven. Ja. Mm. Toch? Uh, en, en even, uh, ik heb uh, zoiets, het, het lijkt wel iets van een vakantie of zo. Vakantie. Gaat het daar, ja? Nou, uh, het gaat wel over op vakantie willen. Ja, of, of reis. <laughs> ja. Of, of iets ja. met, met, met reizen. Uh, ja. Daar heeft het, uh, tenminste dat haal ik, er, haal ik er een beetje uit.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 Gegroeten uh, vrienden. Ik ga lekker even op reis. Uh, op, ja, op reizen. terug. Ja, zoiets. Maar dat, dat was helaas niet mogelijk. Uh, maar goed, uh, misschien is er wel meteen weer een voedingspodem van... Uh, wordt er gelegd van hoe een uh, systeem je in de greep uh, zou kunnen houden. Yep. Want dat uh, is dan de volgende stap natuurlijk. Maar goed, uh, sinds ik uh, woensdagavond naar uh, de wereldrijd door heb gekeken... met Alle Mensen Deugen van Rutger Bregman. Kennen jullie die? Nee. Nee?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 Ja. Soms, uh, soms heb ik al een idee. En dat kunnen of een paar akkoorden zijn op gitaar. Of ja. een melodietje. Of iets van een, een idee. van Laten we een liedje hierover schrijven. Of soms heeft DAF dat. Ja. En soms is het gewoon zo simpel als. Laten we volgende week woensdag om 11 uur afspreken. En gaan schrijven. Ja, ja. dat kan dat ook. Het, en gewoon... dan is het gewoon ja. kijken wat er gebeurt. En de ja. ene keer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 ...treden ze op uh, in uh, Gebroeders de Nobel in Leiden. Uh, ik heb het over Out Skin. Hoe zijn wij in godsnaam ook alweer aan Out Skin gekomen? Nou, uh, dat is, uh, die link is niet zo moeilijk. Uh, Suzanne Sanders uh, was een van de dames... Uh, ...die uh, bij het Alberta College uh, ooit haar opleiding heeft uh, gedaan. Is hier ook uh, geweest. En in dat spoor zaten twee uh, ja, muzikanten in haar begeleidingsband. Walter Mol en Maartje Gillissen.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 ZANG It's the king who you are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 the world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 ja preview nou ja eigenlijk ja, ik al hebben ja. voordat hij online ja. komt voordat hij online komt Want hij ja. komt pas in december echt online maar ja. we hebben hem al wel dus aha dus hoeveel kost me dat om de EP te krijgen Want jullie hem nu niet bij je, natuurlijk ja, ja we hebben hem ook nog niet fysiek ah nou niet ah. nu bij ons maar ja. als in die is, wordt wel nu gedrukt oké ja. Oké, okay. okay. dus, ja.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 to keep us safe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 Felt so out of place So everywhere I went I needed you to be my savior So I to let you go I'm